Joris Tibernitski met het NOS-journaal. In Griekenland staat de positie van premier Papandreou onder druk. Binnen de regering en zijn eigen Pasok partij is steeds meer kritiek op zijn voorstel om een referendum te houden over het Europese steunplan. Daarin zou de bevolking zich moeten uitspreken over de voorwaarden die de Europese Unie heeft gesteld aan een financiële reddingsoperatie voor Griekenland. Minister Venizelos van Financiën is tegen het referendum, zeggen bronnen op zijn ministerie. Onder deze omstandigheden is een referendum juist hetgene wat het land niet nodig heeft, zou Fennie Zelos hebben gezegd. Twee vooraanstaande partijleden hebben Papandreou opgeroepen om het voorstel in te trekken. Bank en verzekeraar ING schrapt 2700 arbeidsplaatsen. 2000 banen verdwijnen binnen het bankbedrijf en nog eens 700 externe medewerkers raken hun baan kwijt. Bij ING werken 19.000 mensen.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 Het weer, overwegend bewolkt en in het westen kans op regen. Het is met gemiddeld 16 graden zacht. Morgen af en toe regen en iets koeler dan vandaag. Dit was het, en was Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Ruim 200 kilometer file. En de langste file is in de randstad op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Barneveld en Bunschoten over 13 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, vanaf Rijswijk tot Soeterwoude over 7 kilometer en vanaf Amsterdam naar Den Haag 8 kilometer tussen Roelvaar en Zoeterwoude. Op de A7 Hoorn richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 4, op de A8 voor Oostzaan 5 kilometer vanuit Zaandam. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 11 kilometer, op de ring A10 tussen Kadoelen en Zeeburg 7, op de A12 naar Utrecht bij Reewijk 5 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht bij Maaren 8, op de A15 Gorkum-Rotterdam, hardingsveld Gissendam 4 kilometer. A27 Gorkum-Utrecht voor knopend weert 7 en op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Leusden 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 When you're with me, oh boy Oh boy, no the world can see that You a word meant for me Stars appear and the shadows are falling You can hear my heart calling A little bit of love my that makes everything right And I'm gonna see my baby tonight My love, all of my kissing You don't know what you've been missing Oh boy, oh boy when you're with me, oh boy Oh boy, no the world can see that You a word meant me Dum dum dum, oh dum, dum dum, oh dum. Buddy Holly. Oh, boy. oh boy, dat kun je wel zeggen over Louis Navitz Carré zo langzamerhand. Ja. Welkom Michel Demmers ja. en Nico Stammes om Goedemorgen. Uh, over datzelfde ja. onderwerp te praten. Ja. Uh, zoals je al aankondigde zal ik dat alleen uh, doen ja. omdat uh, we het zuiver willen houden en ja. kort als buitengewoon raadslid, kort Draaier, uh, verbonden is aan GBZ en uh, dat zou niet goed zijn. Waar ik over praat. Ik heb een voorstel daarvoor om ja. niet over Louis-David Scarré, uh, mooi een lelijk uh, vervanging, gemeenschapshuis, die al dan niet gelukt is ja. en dergelijke. Dat is een ander onderwerp. Ik zou graag willen praten over de hoorcommissie, waar jullie uh, beide deel van hebben uitgemaakt. Waar uh, jullie uitgetreden zijn, eigenlijk is de hoorcommissie opgeheven. Ja. Effectief. Uh, Michel, jij was de eerste die eruit stapte, dus ja. begin maar met jou. De achtergronden, waarom ben je daaruit gestapt? Ja, ik vind, of ik vind, het is gewoon zo dat een bestemmingsplan maken. is dus een vrij ingewikkelde procedure. Er komen 21 onderzoeken bij kijken. Er zijn heel veel onderliggende beleidsdocumenten. En vanuit die uh, documenten en het streven naar uh, goede kwaliteit van het openbaar bestuur, ja. uh, moet je dat goed bestuderen. En het punt is dat uh, in Nederland kan je tegen elke overheidsbeslissing opkomen, als algemene wet bestuursrecht. Aan de andere kant heb je het algemeen belang, en dat is het uh, algemeen planologisch belang in dit uh, geval. En uh, die, uh, die zorgen ervoor, he, die twee soorten algemeen belang, he, dat je kan opkomen tegen een overheidsbeslissing en het algemeen planologisch belang. Uh, daar gaat het eigenlijk nu over. Het andere stuk algemeen belang is een financieel aspect. Ja, ja. En dat wil nog wel eens door elkaar lopen en, en elkaar bijten. En uh, ik had op een bepaald moment uh, de procedure die ik graag wilde afleggen. Uh, daar had ik te weinig gegevens voor. Ook door de tijdsdruk om dat uh, in mijn ogen goed te kunnen doen. Oké, okay. eigenlijk is de achterliggende reden: ik kon mijn werk niet goed doen, dus ben ik eruit gestapt. Nou, het, het had a. door de tijdsdruk ja. en b. door het ontbreken van enkele documenten. Uh, kreeg ik de indruk of had ik, heb ik de verwachting gehad, ik kan dit niet goed afwegen? Ja, dan zit ik. Er en hoewel het in eerste instantie, en dat heeft Nico ook wel gesproken, als je het in eerste instantie bekijkt wat er voor ligt aan de ...is dat inderdaad niet zo verschrikkelijk verschillend... ...van wat er al lag. Ja. Maar je moet het hele procedure weer opnieuw doen. Ja. Nou ben ik een simpele ziel... ...en ik ja. redeneer zo'n hoorzitting... ...die is bedoeld om de zienswijze van belanghebbenden, meestal omwonenden ja. en dergelijke uh, om die te laten horen uh, te bekijken en mee te nemen in verdere besluitvorming binnen ons democratisch bestel, de raad in dit geval. Ja. Uh, zo simpel is het toch? Uh, nou, Het is niet zo simpel, want de zinswijzen die de mensen hadden ingeleverd die hadden voor een flink deel betrekking op die problematiek waar de gemeente soms in zit, hè, die spagaat tussen die twee soorten wetgeving en een exploitatiegrondwet waarbij geld een rol speelt. Ja. En die zienswijze hadden daar betrekking op. En dan ja. moet je die gegrond verklaren of ongegrond. Oké. Okay. Dat is een, een lastige dan. Goed, daar overlapt het elkaar de boel. Ja, want in principe gaat het algemeen chronologisch belang dus niet over geld. Maar ja, sommige wetgeving die met die grondexploitatiewet te maken hebben, daar gaat het weer wel over geld. En daar loopt dus eigenlijk het algemene bestuursrecht, die loopt een beetje in de war, het door elkaar eigenlijk, met het civiele recht. Dus dat is de contracten en overeenkomsten. Normaal is het zo dat je een planologische beslissing neemt en die raakt particulieren of bedrijven. En die krijgen daar dan een discussie over en moeten ze om elkaar uitzoeken. Maar in dit geval is het... Uh, het lastige dat de gemeente is zowel contractpartner als uh, degene die het algemeen planologisch belang moet bewaken. Ja, ja. En dat is lastig. Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar Nico toe. Ik, jouw zienswijze is dus duidelijk over, over uh, wat de taak is van de hoorcommissie en hoe die moet functioneren. Ja, Zo zie ik het zien. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nico, kijk jij daar anders tegenaan of, of ik dat het de, schrijven? De taak van de, de... Ja, goed, volgens mij heb je net de taak van de hoorcommissie al aardig uh, samengevat. Je krijgt uh, zienswijze uh, binnen. En uh, ja, die, die worden langs de, de, de lat van de, van de, de, de wet... Uh, de wet gelegd. Uh, wij huren daar een externe uh, deskundige voor in, uh, die daar een jurist die daar uh, heel goed naar kijkt. En uh, de taak van de hoogcommissie is inderdaad puur kijken of uh, bezwaren ontvankelijk zijn sowieso natuurlijk, maar of ze ook gegrond of niet gegrond zijn. Dat is de taak van de Hoorcommissie. Als wij dat gedaan hebben, dan beleggen wij dus ook die, die, die bijeenkomst hè, die nu in het LDC is gehouden. En die bijeenkomst die heeft uitsluitend tot doel om de mensen die uh, uh, uh, iets ingediend hebben, een zienswijze ingediend hebben, om die de gelegenheid te geven, een toelichting te geven. Even misschien... onderbrekend, dan mag niet zomaar iedereen aan het woord. Nee, je moet zijn... wel een zienswijze ingediend hebben. A moet er... je een zienswijze uh, ingediend hebben. Dus in dit geval zijn er een, een vijf verschillende zienswijzen ingediend, maar men heeft handtekeningen opgehaald. Uh, dus dat werden er uiteindelijk 170. Dus ah. de gemeente heeft 170 uitnodigingen erdoor uitgedaan aan ieder die, die dat ding had, had ondertekend. En die mensen hebben allemaal, zijn ze in de gelegenheid geweest om uh, hun zienswijze toe te lichten. Daar hebben uh, in eerste instantie drie, later twee, daar was wat verwarring over. Uh, maar goed, uiteindelijk zijn dat er toch weer drie geworden tijdens, uh, tijdens de hoorzitting. En mensen hebben daar gebruik van gemaakt om uh, hun toelichting te geven. Op hun zienswijze. Uh, dat, ja. dat, is, dat, is de, dat is de bedoeling van de, uh, nog even voor de, de, de spelregel wil ik ook nog wel even duidelijk maken, en want daar is ook heel veel verwarring over, omdat ik de indruk had dat iemand, de mensen die daar aanwezig waren, de toehoorders, eigenlijk het idee dat zij ook van alles mochten zeggen. Nou, dat, was, dat is dan absoluut niet de bedoeling. Je krijgt een toelichting van de indieners ja. en de mensen die achter de tafel zitten, ja, die, die zitten in een keurslijf heel strak en die mogen alleen nog maar een vraag stellen. Dus geen antwoord geven op vragen, niet reacties geven op allerlei zaken die dus dat, dat is een, een vrij starre bijeenkomst en ook een hele zakelijke. Zoals de informatiedeel van in de raadsvergadering. Je mag alleen maar informatievergadering. Ja, geen enkele discussie. Uh, nou, waarom, mag... ik, waarom ik er dan uitgestapt ben, want dat is voor je hebt dan aan Michel ja, want Ja, als reactie heb, heb ja. jij en, en de Dixetor ja, uh, besloten om ook terug ja. te treden. Waarom was dat? Wij hoorden op maandagochtend dat uh, Michel eruit stapte. Uh, ik heb uh, later op de dag uh, overleg gehad met, uh, met de griffier daarover. En die hebben, ja goed, we, we moeten, he, want dat was eigenlijk de eerste uh, de gedachte van, we moeten een ander voorcommissielid zien te vinden. Een derde. Ja. He, want we waren onder, de, onder het niveau gezakt, zeg ja. maar. We waren er met twee. Nou, dan heeft die hoorcommissie best geen bestaansrecht meer. Dat heb ik ook onmiddellijk aangegeven. we kunnen zo niet door. We kunnen geen advies brengen met, ja. twee, met twee man. Nou, dan zoeken we een andere. Toen heb ik gezegd dat... Ook niet meer en waarom niet omdat uh, dit sowieso een, een gevoelig uh, dossier is. Er zijn ja. heel veel emoties bij betrokken en ik wilde absoluut vermijden dat bij het toevoegen van een derde uh, de indruk gewekt kon worden dat die eventueel beïnvloed zou zijn door de mensen die de, door die twee, door ons dus, door ja. mij en de en, en door ik, uh, dat die beïnvloed zouden worden in hun uiteindelijke advies. Dat, dat wilde ik dus niet. Het bleek überhaupt, eh, en dat, dat, ik moet, moet je zeggen dat ik dat Michel kwalijk neem, Michel is daar behoorlijk mee naar buiten gegaan. Die heeft een aantal zaken eh, opgenoemd, ze staan hier ook op papier, eh, waarvan hij vond dat, dat hij ze, waarom hij vond dat hij zijn werk zo niet kon doen, maar geeft impliciet ook meteen een oordeel over het werk van die hoorcommissie op dat moment. Ja. He, dat was al bijna klaar met zijn advies. We hebben hem voor de keuze gesteld van joh, want dat is ook mogelijk, je kunt met een gedeelte advies komen. Je kunt het er niet mee eens zijn, en maar geef dat duidelijk aan. Wij hebben een ander advies en het is verder aan de raad om met dat ja, advies om dat aan verder te gaan. Om dat verder Hij te heeft worden. er een politiek item van gemaakt op dit moment. En op dat moment is die hele hoorcommissie niet geloofwaardig meer. Ja, dat, zou, dat was mijn eerste reactie, ook toen ik alle geschriften daarover lees. Ik heb natuurlijk ook even op de site van GBZ gekeken, de mening daarover. Dus dat, is het nu van een procedurele kwestie veranderd in een politieke kwestie? Nee, nou, dat is, is natuurlijk niet de bedoeling. Maar, uh, ja, maar dat heb je wel veroorzaakt. En uh, men verwijt mij dat ik dat dan veroorzaakte maar als de... Jij bent toch te klein, Nee, altijd. Ja. ja. Nou, zijn, dan... Er zijn een heleboel mensen de pispaal op het ogenblik. Ja, daar kan ik van mee praten. Ja. Ja. Ja. Nee, maar kijk, het, het punt is als de... de, die, de, de, de, de, de, de, de het minderheidsstandpunt, hè, wat ik dan in zou willen leveren, als de andere twee leden een andere visie hadden. Het blijkt dat je dus als voorzitter toch het hoofddocument moet tekenen. Dus je ja. moet tekenen voor het hoofddocument en ook namens de commissie en, uh, en Dick en uh, Nico en dan als je zelf een ander standpunt hebt kan je dat er dan bijvoegen het had anders geweest als bijvoorbeeld uh, Nico uh, dat hoofddocument had getekend en het minderheidsdocument dat is niet van belang ik, ik, ik zal je, het je nog even, even terug, terug meenemen in, in, de, in de geschiedenis toen wij een aantal jaren geleden met, met het bestemmingsplan uh, Middenboulevard bezig waren en heb ik het niet over het, het laatste goedgekeurd maar daarvoor wat dus afge afgekeurd. Hè, hebben we dat hele verhaal ook gehoord. Toen was ik voorzitter van de, van de hoorcommissie. Nou ik was het absoluut niet eens met allerlei zaken die er begonnen. Ik heb toen wel een unaniem advies uh, ja. door laten gaan. Hè, dat, dat, dat vond ik op dat moment uh, beter om dat te doen. Maar ik heb in de raad, heb ik notabene tegen dat eigen advies gestemd. Ik bedoel, ja. daar is het, daar is het, het, het, het, het platform ja. om dat soort statements te maken. Maken. Maar nog even terug naar de kern. Uh, uit de diverse geschriften uh, oh. lees ik ook een stuk frustratie, irritatie uh, bij uh, Michel over het niet kunnen krijgen van informatie die hij nodig vindt om ja. goed te kunnen functioneren. Baarbij die zich dus beide beide bij, de, bij, de, bij een, een in ieder geval een uh, indienen van de zienswijze schaart. En dat is het probleem. Dan ga je dus als lid van de ga je bijna hetzelfde zeggen als wat indienen we de indiener, indieners van een zienswijze zit en dan ben je weg, is dat een bezwaar? Daar kunnen toch argumenten of zienswijzen zijn je, waar je het mee eens bent. Ja, ja ik, dat, dat heb je helemaal gelijk in. Dat moet niet? je binnen de, binnen de hoorcommissie houden, okay, zolang het advies ja. niet uitgebracht is. Dat moet juist tot uitdrukking komen in het advies. Okay. En daar kan de raad ja. mee aan de gang, maar, maar niet voor die tijd. Nog even terug, dus, dus aan de wat indirecte vraag naar jou toe. Ja. Uh, klopt het dat die, die irritatie die daar spreekt uit uh, verschillende brieven? En op de site. Want het niet krijgen van informatie. Nou, het, het niet krijgen van informatie is soms. Of oh, stukken. Ja, kijk, er zijn uh, een aantal onderzoeken, bijvoorbeeld. Hè, dat is archeologisch, watertoets, geluid, geur. <tie> uh, en bezonning, et cetera. Uh, die, die hoeven wij eigenlijk niet te hebben, allemaal. Want je moet je ervan uitgaan dat het is goed gebeurt, want anders was er uh, nooit al gebouwd geworden. Maar een aantal uh, uh, onderzoeken. of uh, documenten die betrekking hebben op de zienswijze die ingeleverd zijn die waren wel belangrijk die heb ik niet kunnen kijken die afweging die heb ik niet kunnen maken en uh, ik vind dat de hoorcommissie is een hoorcommissie en een adviseur is een adviseur en hier werd het, voelde ik gewoon aan dat de adviseur eigenlijk een beetje uh, de boventoon voerde. Dat is één. En ten tweede. Dat is ook de man met de meeste kennis van het hele stel, hè? Uh, maar dat betekent niet dat wij als hoogcommissie... We, zo iemand voorin, namelijk. Ja, maar die ja. moeten jullie in het gereel houden, in die feite. Nou, juridisch gezien. Nee, hij moet de puntjes op de i zetten. Ja, ja. Uh, juridisch dan gezien. Ja, en dan en dat hij, dat de procedure, want hij heeft natuurlijk wat meer ervaring. we moet zien. vooral niet vergeten dat je als, als, als raadslid onderdeel uitmaakt van een lekenbestuur, hè? Ja, ja, ja. Toen zijn er zijn een heleboel raadsleden die op het ik denken... ...absolute wijsheid en pachten pacht hebben. En alle juridische kwesties kunnen ze zo in hun hand draaien. Oplossen, ja. terwijl de de, de werkelijkheid heel anders is. Ja. En dat ja, is dus het we, probleem hier. Ja, dat je veel roept zonder dat je werkelijk, en werkelijk gebaseerd bent op de feiten. Ja, en de werkelijkheid met het Louis Davis Correct, doordat die constructie, wat ik nu zeg, we zijn één contractpartner uh, en dan ben je algemeen belang omdat je op de centjes moet letten, maar dan gaat het algemeen panologisch belang ja. even niet over. Uh, en dat we uh, en dat, we dus dat, dat de planologisch belang in de gaten moeten houden. En ja. de beleidsstukken. En aan de andere kant zijn we ook contractpartners met degene die het allemaal bouwt. Okay. En dat, dat schuurt dan hier en daar. En dat kan. Maar die documenten en die uh, zaken die erbij horen, heb ik van, da, vanaf het eerste concept heb ik het aangestipt. En, en toen bleek het vierde concept nagenoeg hetzelfde eruit te zien als het eerste concept. Behouden wat kleine wijzigingen. En die vragen die ik gesteld heb om die documenten te zien te kunnen afwegen. Of in ieder geval erover te praten. Of er een document nog bij hoorde. Of een beleidsnota nog ja. bij hoorde. Ja, daar is nooit antwoord op gekomen. En als ik dan vier keer als voorzitter, vier keer uh, op mijn vragen uh, hetzelfde antwoord krijg. Dus een niet gewijzigd concept. En daar ook niet een goede discussie over heb kunnen voeren. wat ook weer door de tijdstruk, Dan zeg ik, ik wil die verantwoording. Die uh, wil ik niet... Uh, uh, Nemen. Want ik kan niet vanuit die positie zien wat een wat mogelijke schade is, op wat voor gebied dan ook. En ik heb ook gezegd, uh, of ik, ik heb niet, ja, dat heb ik wel gezegd. Ik vind het ook dat je zuiver van de logisch belang uit moet gaan en dat de rest van de dilemma's die daarbij ligt, die moeten in de raad besproken worden. Oké, okay. dat is duidelijk. Ik, ik zie jullie standpunten maar nu, hoe verder? nu gaat er een, uh, we hebben van de week een, de, de verordening aangepast op de hoorcommissie, Dat omdat de pool, de pool waar, die, we, die we hadden die was vrij, vrij beperkt hè. Ja. Elke, elke fractie kon één uh, ja. hoorkommissielid uh, aanstellen en daaruit werd dus gekozen per, ja. uh, per uh, verstemmingsplan ja. uh, we hebben nu uh, mogen, alle raadsleden mogen in een hoorcommissie zitten, dus dan, dan, dan is de, de dat is politiek ruimer. Uh, op dit moment zijn er uh, drie mensen die zich hebben aangemeld. We zoeken dus nog een vierde, want we moeten dus minimaal drie plus een reserve okay. hebben. Dus na de reserve wordt op dit moment gezocht. Dat, uh, Was dat vroeger ook wel de... een de... reserve uh, Nee, Nee, Het is nu op Gaan we vertraging oplopen? Ja. Dat, uh, dat risico lopen we. We zijn uh, uh, wel ja. bezig om proberen dat, dat verhaal te beperken. Maar goed, het is uh, nu de kruid. De, de, aan de nieuwe hoorcommissie wat zij, wat zij gaan doen. Of zij helemaal van, het nieuw, van begin af aan willen gaan werken. Of nou, het zou misschien een mogelijkheid zijn om met het, het advies van alleen van de deskundigen, want uiteraard niet met ons advies. Ja, want dat, dat geldt gewoon helemaal niet meer. Daar mogen ze voor wat mij betreft niet meer mee werken. Dus alleen deskundige advies zouden ze mee kunnen, aan de gang kunnen gaan. En of ze eventueel nog een, een nieuwe hoorzitting ja. willen ja. houden. Dat is dus... Maar goed, dat, dat is aan hun. Zou, dat zou, maar met de, ik zeg maar de, de oogst, de opbrengst van deze hoorzitting zou verder gewerkt kunnen worden. Nee, die moet vernietigd worden. Die moet vernietigd worden. Dat vind ik wel. Je, het, d, d, wat ik zeg, het enige, hè, dat is, de jurist, onze, onze juridische advies die heeft uh, al die zaken getoetst ja, aan ja aan de wet. Ja. He, dus dat zou je kunnen gebruiken. Ik bedoel, dat en... is ook een neutrale ja. uh, manier. de zienswijzen geen... staan vast. in de maakt... wet is er... De zienswijzen ja. zijn... de zienswijze de de zienswijze is er de, de, de, de, de, de deskundige heeft ernaar gekeken. Alleen de interpretatie van de hoorcommissieleden, die, moet die overigens geen politieke pet op mogen hebben in die... Uh, nee, nee, nee, nee. Dat is een vreemde constructie. Maar daar doet iedereen over het algemeen wel zijn uiterste best voor om dat ja. op die manier te behandelen. Ja. He, die moeten daar nog... Een, extra orde. Ja. En dan kun je dus, dus op een gegeven moment in je advies meenemen dat bijvoorbeeld uh, waar er nu veel klachten over zijn dat de communicatie niet, niet optimaal is geweest en dat je dat in de toekomst moet verbeteren en zo. Maar puur de, de, de, maar goed, wij hebben ook als raad wij eigenlijk ook een paar jaar geleden eigenlijk al afgesproken dat uh, uh, deze constructie, want uh, Nico beschuldigt mij, of ja die, die kritiek zegt hij dan, het is een politieke move geweest uh, okay. dat je dan afgetreden bent, uh, daar ben ik het niet mee eens, maar goed, dat, dat, dat kan. Maar. En dat we in de toekomst de externe deskundigen die neerzetten. Uh, en dat je dan als uh, adviescommissie uh, ja, ja. Extra, dat, je, dat je dan wat veiliger, ja. uh, veiliger bij voelt. Het is ja. natuurlijk wel zo, dat toevallig geldt dat nu voor mij niet, maar raadsleden die, zijn ook, uh, die hebben ook meegedaan. ...in het besluitvormingsproces rond een bestemmingsplan. Ja. Dan gaat eenzelfde raadslid gaat een jaar later in een hoorcommissie zitten... ...en dat is eigenlijk een beetje een slager die zijn eigen vlees keurt. En dat is misschien niet zo handig. Daarom hebben we, is die roep om externe wel... Maar het is, dat is een vreemde constructie. Die is, die is zo in Nederland. Het, ja. Overigens is, is mijn partij, ik ben zelf de, de eerste geweest binnen de raad... ...die dit heeft aangekaart en gezegd, we moeten naar externe. Ja. Alleen is het wel zo dat, ik geloof dat in drie of vier gemeenten hier in, in Nederland nog maar of gewerkt wordt met externe. Dus het is absoluut niet gebruikelijk. Ik weet niet. Maar hmm? het beginnetje is er. Het beginnetje van dat soort. Ja, ja het, het, het, het, lijkt mij, het lijkt mij zuiverder. Ja, ja. Nou, ik kan me iets bijvoorbeeld. Ja, Goed gezien, de tijd moet zo langzamerhand aan eind te breien. Ik heb vanochtend even gekeken naar de port nieuwe portefeuilleverdeling. Andere wethouder ruimtelijke ordening. Zou dat nog een verschil maken? Nou, of niet? Uh, het, uh, niet voor dit. Uh, nee, het het, dat gaat de toekomst leren, uh, zeg je. Dan uh, uh, uh, <laughs> ga je van nee, voor geen oordeel over. Het nee, het is, niet, het, het is echt niet zo dat het uh, aan een uh, wethouder, A, B of C of politieke of Dit is aan de raad. Het gaat eigenlijk om het voortraject, al de juiste stappen. Stapjes op het juiste moment. En die moeten in volgorde. En als er tussendoor, hè, wat hier dus gebeurd is, uh, een stap gewijzigd wordt, moet je die wijziging voorleggen aan de raad. Okay. En dat is eigenlijk maar voor de helft gebeurd. En de andere helft, ja, even in mijn ogen even niet. En daar is nu, de, de, daar wringt het dan. Ja. Maar het grootste werk was natuurlijk in 2009 al gedaan, hè, voor dit hele jaar. Correct. Ja. Correct. Goed. Heel erg bedankt voor jullie komst en de toelichting die jullie hebben willen geven. Ik zou zeggen, knok nog even lekker verder in de raadzaal desnoods. Het was eigenlijk beter geweest. Even ook naar Nico toe. Of beter handiger geweest. Wat toen nog kon, dat was het bestemmingsplan Oud-Noord. En daar is ook wat commotie over geweest. En toen heeft de EMM en het Rode Kruis, die hebben toen hun zijn teruggetrokken. Dus ja, dat, was, ja, dat kan in dit geval natuurlijk niet. Nee, Al dat... bestaat de indruk bij een heleboel mensen dat dat op de ene manier en nee, kan? Die hebben ja, de indruk dat de helft van, ja. uh, van de boel stopgezet kan worden. En dat we alsnog leuke huisjes kunnen gaan bouwen. Maar dat, dat is een, dat wordt dan een, een opgeklopt idee dat veroorzaakt wordt door een aantal mensen die voorloper zijn in het dorp daarbij ja. ook hier die tot... en zo zet je de mensen ook op het verkeerde been nogmaals uh, bedankt uh, ik zou zeggen doe je best, zet je best te ja. voor, om het voor de zandfoto zo goed mogelijk te laten aflopen ja. daar zit je uiteindelijk en eigenlijk voor. aan het eind van het liedje zo min mogelijk uh, schade uh, op ja. te lopen voor de gemeente en de belangen. Ja. ik denk dat uh, uiteindelijk iedereen heel erg trots is op wat daar uh, wat uiteindelijk uh, gebouwd is ja. goed. Als, er maar, als er maar veel hoge bomen bij kan okay. en wees een beetje lief voor elkaar ja, Frankie Miller I like it. a darling Frankie Miller. Nou, het werkt hoor. Want uh, Michel en Nico staan gebroedelijk aan de bar met elkaar te discussiëren. Ja, is Ondertussen precies. is kort draaien weer terug. De pleister is van zijn mond gehaald. Ja, ja, Hij mag ja. weer praten. Is, uh, het het dichtnaaiende van de mond is weer open. Oh, ja. ja, aan tafel is uh, aangeschoven uh, Tit uh, Blesgraaf. Welkom bij uh, het programma Goedemorgen Zandvoort. Dank je wel. Uh, je bent voorzitter, mag ik je zeggen? Jouw en toe. Jij bent voorzitter van het bestuur van de bibliotheek De Duierland. En de politiek heeft wat beslissingen genomen over bezuinigingen. En dat raakt ook de bibliotheek. En dat heeft wat gevolgen. We hebben dat ook al in de krant kunnen, kunnen lezen. Dat er ja, wat veranderingen plaats gaan vinden. Um, jij bent hier op uitnodiging van, uh, van onze redactie om dat even toe te lichten. Want jij voorziet een aantal consequenties voor de bibliotheek. Wij de, de de, de werken voor drie gemeenten. We hebben bibliotheek Duinland en vestigingen in de gemeente Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort. Ja. Um, dat maakt het voor ons ook altijd een beetje ingewikkeld natuurlijk, want niet iedere gemeente doet precies hetzelfde. En ook met betrekking tot de bezuinigingstaakstelling hebben alle drie de gemeenten iets anders gedaan. Zandvoort heeft het het meest fors uitgepakt met een korting van 10%, wat in dit geval op zo'n... Uh, en ook geen prijsindex, wat neerkomt op 43.000 euro. In één jaar? Ja. Okay. Ja. Ja, het werkt door in de volgende ja. Jaren. als er geen prijsindex uh, uh, wordt voor 2013, 2014 wordt het natuurlijk steeds meer ja. uh, die komt er cumulatief bovenop um, ons probleem uh, nou, Bloemendaal heeft 3% en geen index en Hillegom heeft eigenlijk alleen maar geen indexering uh, dus we werken met drie verschillende verhalen uh, voor Zandvoort is dit een redelijk fors bedrag kijk onze vrije reserve is 30.000 euro als wij uh, het dat is, laten we zo zeggen, zakgeld kunnen we vrij besteden. Maar de gezamenlijke bezuinigingen van die drie gemeenten, die komen boven de 70.000 euro uit. Dus dat kunnen we absoluut niet trekken. Dus dat betekent uh, dat wij toch maar maatregelen ja, voorgesteld hebben. We hebben dat in een brief uh, uh, neergelegd, opgeschreven en alle drie de gemeenten een verschillende brief toegestuurd. En voor Zandvoort hebben we inderdaad een aantal maatregelen bedacht om die uh, korting van 43.000 euro te kunnen couperen. Uh, de gemeenteraad heeft wat mij betreft nog niet besloten. We hebben ook in onze brief uh, aangegeven dat we hopen dat de gemeenteraad hierop terugkomt. Uh, echte besluit zal vallen in de, in de begrotingsvergadering 8 en 9 november. Ja, maar dan komt er meteen een probleem onder de hoek kijken, want op het moment dat uh, dat, dat niet besloten gaat worden, dan is het een bedrag wat dan uh, ontbreekt op de begroting, en dat moet dan ergens vandaan worden gehaald. Ja, ja we hebben het schoolzwemmen hebben we al niet meer. <laughs> dus ja, het zijn allemaal wat kleinere dingen die dan daardoor uh, geraakt uh, aan worden. En de bibliotheek is natuurlijk met z'n, je zegt 10%, 43.000 euro, dat is dan een uh, totaal de ik voor 430.000 euro? De, de, ja, dat komt nou, ik, uit mijn hoofd. Ik geloof 420.000. Ja. Zo. Uh, is de subsidie die we krijgen van de gemeente Zandvoort. Maar wat ik net zei, ook geen prijsindex zit erop. Dus ja. dat komt er nog eens een keer bij. Dus we gaan naar zo'n want er is natuurlijk ook gekeken naar het, uh, het aantal uh, mensen die dus boeken lenen bij de bibliotheek. En dat is dan weer voor Zandvoort, ten opzichte van de anderen, begrijp ik uit de, de diverse stukken, is er wel een, een harde kern van uh, mensen die boeken lenen. Alleen het totale aantal mensen van de bevolking van Zandvoort, dat is weer minder dan andere bibliotheken. Um, Zandvoort heeft zo'n 17.000 uh, inwoners en dat is vergelijkbaar met Hillegom. Je uh, hebt ook zo'n 17.000 inwoners. Ik heb het precieze uh, getal van de aantallen leden voor Zandvoort, heb ik hier niet in mijn hoofd. Maar dat wijkt niet echt af van het landelijk gemiddelde. Dat is, het zit er ook niet echt dik boven hoor, het zit daar licht onder. Ja. Dus daar zit uh, niet zo bar veel verschil in. Uh, we hebben met betrekking tot de voorgestelde maatregelen, hè, laat ik zeggen... Ik heb begrip voor het feit uh, dat in de hele begrotingsvoorstellen die door het college aan de raad wordt voorgelegd, dat zit natuurlijk redelijk vast. Als je ergens aan trekt, dan betekent het gewoon dat aan de andere kant ook iets gebeurt. Ik heb jarenlang in de politiek gezeten, in Bloemendaal, ben naar wethouder geweest. Dus ik weet wel hoe dat werkt. Maar ik weet ook dat raden uh, en fracties uh, wel eens een keer toch uh, op dat punt allerlei dingen kunnen gaan veranderen. Dus daar, daar pleit ik voor. ...mede gezien het feit om het belang ook van het hele bibliotheekwezen uh, toch maar te onderstrepen. Het, het is, dit is geen grapje, maar wij zijn na de Rooms-Katholieke Kerk zijn we de grootste club van Nederland met aangesloten leden. We zijn groter dan de AWB. Het gaat ergens over. Uh, Anderhalf miljoen mensen zijn eigenlijk nog uh, feitelijk analfabeet in Nederland. Wij hebben daar ook een taak in. Uh, dus die lezen slecht tot zeer slecht. Um, wij hebben ook wel plannen voor de toekomst. Um, en we hopen ook die in Zandvoort te kunnen, kunnen realiseren. Ja, ik, ik wil je maar... niet uh, meteen uh, alle illusies ontnemen. Maar je ziet toch dat er een hele verandering uh, aan het plaatsvinden is met betrekking tot uh, boeken en met lezen. Want uh, je krijgt uh, van die iPads, heel mooie dingetjes. Ja. E-books. Uh, e daar kun je e-books opzetten. En uh, die kunnen tegenwoordig 10.000 e-books uh, bevatten. Ja. En die bestel je met één druk op de knop via een app. En je hebt een boek op je ding en dat kun je dan uh, gaan lezen. Maar dat is dus een, een verandering in het hele landschap van hoe er mee wordt omgegaan met uh, het lezen in Nederland. Uh, zie je dat misschien als een bedreiging voor de bibliotheek in zijn huidige vorm? Of... Nee, nee. Nee, we zien dat niet als een bedreiging. We gaan er enerzijds van uit dat, we, dat het fysieke boek ook zal blijven bestaan en dat we dat ook in de toekomst zullen blijven mogelijk maken voor de mensen om te kunnen lezen. Maar, maar dat, zie je, dat is niet typisch iets voor Duinland natuurlijk. Dat gebeurt in het hele bibliotheekwezen over de hele wereld maar, en dus ook hier in Nederland en ook hier in Zandvoort. Uh, zullen wij ook die uh, digitalisering verder gaan ontwikkelen natuurlijk. Wij willen ook, en dat zal niet, niet zo heel erg lang meer duren, een rol spelen met het uitlenen van, uh, van die, inderdaad die elektronische boeken. Het idee is niet zo vreselijk ingewikkeld natuurlijk. De uitwerking daar wel van natuurlijk. Want het is met name de, de rechte kwestie die tamelijk ingewikkeld is. Maar die kant willen we op, we willen ook meer naar buiten komen, uh, gaan uh, natuurlijk met bezorgservices en brede schoolbibliotheken, dat soort zaken. Dus we willen ons takenpakket, maar dat voert iets te ver om dat hier uitgebreid te behandelen, willen wij wel aanpassen. Maar, uh, en, maar levert dat in de toekomst ook een kostenbesparing op? ...waardoor je kunt passen in een bepaald financieel pakket. Nou, dat, dat is niet ondenkbaar. Um, Want ja, in het ergste geval, hè, dan heb je straks een, een functie bij het uh, Zandvoort Loket. <laughs> en daar kun je gewoon op inloggen en dan kun je boeken daar ja. houden. Maar goed, dat, dat spreek ik heel erg misschien... Uh, nou, het probleem is natuurlijk dat je dat geldt voor natuurlijk een heleboel instellingen, je zit met je kosten tamelijk vast in personeel in gebouwen ja, eigenlijk ja. gewoon je infrastructuur ja. en automatisering en al dat soort dingen meer dus daar is, er zit sowieso niet erg veel ruimte niet in veel spek. Uh, ik zal zo nog even vertellen wat, wat de voorstellen zijn van Duiland met betrekking tot de bezuinigingen ja. bij in handvoort maar in het, in het Bloemendaalse wel, daar heeft het bestuur voorgesteld om de vogel de Zankse, uh, vestiging te sluiten daar, daar zijn ongeveer 450 mensen betalend lid. Dat is een relatief peperdure toestand natuurlijk. Dus dat is vrij makkelijk om daar een besluit over te nemen of de Raad van Bloemendaal dat accepteert is weer wat anders. Maar in het algemeen valt daar niet zo bar wel op te bezuinigen. Maar... Kijk, met al die verschuivingen van taken die ik net noem, dat betekent ook dat je je, je backoffers, om dat vreselijk Engelse woord maar te gebruiken, uh, verder moet opbouwen. En daar zijn wij dus niet zo heel erg sterk in, omdat we een relatief kleine bibliotheek zijn. We hebben eigenlijk 16 FTE, fulltime eenheden werken. Dat is natuurlijk vrij weinig voor de hele bibliotheek. En uh, met al die andere taken dan kom je dus op een ander gebied. En daar zal uh, voorzien geïnvesteerd moeten worden, ook automatisch. Wat is in de koe? Ja. Okay. Als u dan uh, kijkt naar, naar wat jullie in jullie hoofd hebben om uh, dat eventueel terug te draaien... ...wat voor uh, wegen bewandelen jullie op dit moment? Uh, wat dat kunnen we, we verwachten. Ja, het zijn er drie. De, um, de eerste maatregel is verhogen van de tarieven. En dat geldt voor, het, voor alle drie de gemeenten, voor het hele berggebied van Duidan. Um, dat is niet zo rampzalig. Uh, wij zaten erg laag met onze tarieven. We gaan nu een beetje, als je gewoon landelijk vergelijkt... Uh, het hangt een beetje van het abonnement af wat je hebt. We hebben drie verschillende abonnementen. Uh, maar daar komt een paar euro op. En als je per incasso betaalt, geloof ik, dan automatisch incasso. Dan krijgen we 2 twee euro korting. Uh, dat is één. Dat is gewoon 6.000 euro ongeveer. Uh, een tweede maatregel is dat we de collectie gaan terugbrengen. Naar een, een nog volgens de landelijke normen, zeg maar, een, een verantwoord niveau. Maar het komt wel een beetje op een 6 min neer. Uh, want daar gaat toch ook zo'n 22.000 euro van af. Maar dan, dan zitten we nog, volgens de deskundigen, op, op een niveau wat verdedigbaar is. En dan als laatste zullen we toch aan de sluiting. Zandvoort is op dit moment 31 uur open. En als derde voorstel is de aantal openingsuren verminderen naar 26. Van 31 naar 26. En daar bezuinigen we dan zo'n 12.000 euro op. Aan salarissen. Nou. Ja, maar ja, dat heb je natuurlijk ook niet van dag 1 de, de nee, dag 2 nee. natuurlijk. Dus daar zit nog eens een keer een... Uh... Ja. Het wachten is dus eigenlijk uh, op het raadsbesluit en daar zoveel mogelijk uh, proberen te beïnvloeden dat de raad gaatjes vindt of potjes om uh, het enigszins draaglijk te maken. Ja. Het, het snijden. Gesneden zal er worden, dat zit er dik in. Maar het zou tussen 0 en uh, wat was het, 70.000 zit nog Iets. ja zandvoort is uh, het Zandvoortse de deel is uh, 43.000 hè dus is dus, dus relatief veel ja. wat ik net zei hè ja. de drie gemeenten die twee die drie, twee, ge, ja, ja euro is voor alle drie de gemeenten Dat is totale bezuiniging waar de bibliotheek daarom mee geconsulteerd wordt we zijn gewaarschuwd dus <laughs> Nou ja, ik, ik hoop inderdaad dat dat toch uh, uh, teruggedraaid kan worden. De, de openingsuren, dat is altijd, dat is heel jammer. Um, en wat ik net zei, we hebben natuurlijk heel weinig mogelijkheden uh, met betrekking tot bezuinigingen. Want je zit. Kijk, je gebouw kan je niks aan doen. Ja. Ik bedoel, je kan de, niet de verwarming uh, in een paar ruimtes uh, dichtdraaien of sowieso. We zitten in een prachtig gebouw trouwens. Ja. Ik weet niet of jullie dat kennen, ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar het is meer een schind. Ja, ook daar hebben we natuurlijk nog steeds geen uitsluitsel over wat we daar aan huur moeten gaan betalen. Dus dat hangt is dat nou nog allemaal... niet geregeld? Nee. nee. Dus jullie zitten daar al sinds februari? Ja. En jullie weten niet wat de huur is? Nee. We hebben daar meerdere keren om gevraagd en ons, onze stelling is vrij eenvoudig, natuurlijk. Ja. Dus het uh, plenste, de, de ja. gevraagd. Wij, uh, wij maken daar op zich geen punt van als dat maar gewoon verdisconteerd wordt in de subsidie die wij krijgen, ja. Ja. Ja, Dus dat, dat maakt ons dan verder niet zo wel uit. Ja, als dat verkeer uitpakt, dan hebben we helemaal een probleem ja. natuurlijk. Ja. Oké, okay, gezien het telefonisch interview, wat hier zit ja, te de nou, okay. wat, wat definitief is. Het is in ieder geval duidelijk wat de consequenties zijn. Uh, nou, we zullen kijken wat de raad ervan vindt. Ik hoop dat uh, de raad inderdaad hier een ander besluit op gaat uh, nemen. Okay. In het uh, regeerakkoord, gedoogakkoord, staat ook nog een, een belangwekkende regel, waarin gezegd wordt met betrekking tot de bezuiniging op de cultuur, dat de bibliotheekwezen gespaard moet blijven. Okay. Dat is veel prachtig. van te trekken daar niet veel gedaan. aan. <laughs> Oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, dank u de bedankt voor de toelichting. Het onderwerp. Graag gedaan. Uh, ja, we zullen het afwachten wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Ja, bedankt. Dankjewel. Julien Claire. Nee? Nee? De, de Beatles. Dan gaan we naar de Beatles. Natuurlijk, Yesterday. Yesterday...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 Het is nu even spannend, want we proberen contact te zoeken met de studio aan het gasthuisplein om een inter telefonisch interview te doen. Goedemorgen, we gaan even Cor. Vragen. Hallo, Hallo, hier is het mannetje van de radio. Hey, goedemorgen. Welkom, Hoogland. Goedemorgen. Ja, we hebben Manuel aan de telefoon, dus ga klopt. je gang. Ja, klopt. Kijk, het is een beetje heel slecht hier te verstaan, maar um, Manuel is uh, Manuel Den Hollander. Hij is van uh, Natuur- en Milieufederaties over de Nacht van de Nacht. Uh, Manuel, hoor je mij? Ik hoor u luid en duidelijk. Kijk, dat is heel goed uh, te horen. Uh, kun je even toelichten de Nacht van de Nacht? Wat is dit precies? Ja, ten eerste, ik ben van de Milieufederatie Noord-Holland. De Nacht van de Nacht is inderdaad een landelijk uh, uh, evenement van alle twaalf Milieufederaties. En wij uh, proberen aandacht te vragen voor de, de kwaliteit van duisternis en donkerte. En tegelijkertijd ook de problemen uh, die met, met de veel licht, uh, kunstlicht uh, te maken hebben. Je hebt natuurlijk uh, uh, het probleem van uh, energieverspilling. Je hebt het probleem van dat uh, mensen en dieren er slecht mee om kunnen gaan, dat er altijd licht is. Um, en de nacht van de nacht is, een, is een eigenlijk een, gewoon een heel mooi en leuk evenement, waar de nacht gevierd wordt. Dus er zijn in heel Noord-Holland, ook de rest van Nederland trouwens, allerlei activiteiten te doen. Vanavond. Ja, als ik dan een beetje denk aan, uh, aan duisternissen, de dark ages uh, van vroeger, maar je hebt toch ook de donkere dagen voor de kerst. Ja. Uh, dit is een beetje een andere insteek natuurlijk, want uh, ja, donkerte is, uh, ja, je ziet dan niks. Maar dat is voor uh, dieren die bijvoorbeeld uh, gaan slapen, uh, is dan, licht is verstorend. Klopt. Hè, want dat, dat heb je bijvoorbeeld met, uh, met vleermuizen, er zijn er nogal wat hier in, uh, in, in, in Zandvoort rondom. En uh, met al die verlichte fietspaden, dan, dan ja, helpt dat niet echt. Um, ik heb begrepen dat er wat ideeën zijn om bijvoorbeeld uh, verlichting wat interactiever te maken. Bijvoorbeeld uh, verlichting alleen aan te laten gaan als er daadwerkelijk iemand is. Bijvoorbeeld uh, stel je neemt een fietspad en pas als er een fietser komt dan gaat het licht aan. Bedoel je ja, dat vind... soort dingen? Ja, dat soort dingen bestaan. En uh, ik, ben, ik ben er absoluut voorstander van. Je moet misschien wel een beetje kijken naar de situatie telkens weer. En je kan zoiets waarschijnlijk niet overal uitrollen als vanzelf. Maar uh, ik vind dat er zijn heel veel van dat soort mooie oplossingen Je hebt het Kattenoogjes, reflectoren, uh, uh, ledlampen die goed gericht staan in plaats van het veel uh, witte licht. Uh, dus er zijn, er zijn allerlei soorten uh, uh, oplossingen uh, mogelijk. En we beginnen altijd met van, moet er wel licht zijn? Uh? Alleen daar licht maken waar het moet. Je ziet het bijvoorbeeld bij de Belgische snelweg. Uh, daar waren ze eerst beroemd, beroemd omdat ze overal alle snelwegen hadden, uh, hel hadden verlicht. Uh, nu zijn ze er helemaal van teruggekomen. Ze hebben het nu overal uitgedaan. Alleen daar waar het noodzakelijk is voor de veiligheid... doen ze er wel aan. is een uh, hele omslag van denken zit daarachter. Ja, als ik dan uh, zelf kijk als, als autobestuurder... ik vind het altijd uh, niet prettig om te rijden op een weg waar, uh, waar geen verlichting is. En een weg wat wel verlicht is, dat rijdt dan wat uh, prettiger. Ja. Um, nou, je zegt ja net dat verkeersveiligheid uh, moet natuurlijk ook een, een, een rol spelen. Um, wij zijn hier natuurlijk in, uh, in, in deze regio nogal verwend... ...met verlichte wegen. Uh, als je kijkt naar het noorden van het land... ...heb je meer wegen die niet verlicht zijn. Hoe, hoe, hoe zie jij die, die verhouding daarmee... ...met uh, veiligheid en verlichting? Nou, kijk, ik ben geen... Uh, deskundige op dat, op dat gebied... ...van, uh, uh, van, van verkeerveiligheid. Uh, maar uh, de onderzoeken... ...tonen wel aan, schijnt... ...dat, je, uh, dat het vaak heel erg... ...meevalt. Uh, dus mensen zeggen van... Uh, ...overal moet de verlicht verlichten, want dat is veilig. Maar dat is helemaal niet zo. Het kan zelfs... A voor rechtswerken, uh, dat er overal verlichting is. En mensen die, uh, die dan maar uh, een beetje uh, in of ik weet niet wat er dan gebeurt, maar het schijnt dat het helemaal niet een, een, een directe uh, uh, hey, oorzaak is. Uh, uh, oorzakelijk verband is dat meer licht, meer veiligheid oplevert. Dus daar moet elke keer gewoon goed naar gekeken worden vinden wij. Uh, omdat er zoveel andere dingen meespelen. Niet alleen de natuur heeft er last van. Maar bij mensen zelf ook. We hebben een lichtkaart ontwikkeld. Als Milieu Federatie. En mensen, uh, een lichthinderkaart bedoel ik. En mensen hebben daar in kunnen vullen uh, van, van welke lichtbronnen ze last hebben. Nou, dat is echt overweldigend ingevuld. Mensen hebben heel vaak uh, last van, uh, van, van licht. Dat het zomaar overal naartoe schijnt. Ja, bouwlampen van de buren. Ja, ook, ook. Maar het, het gaat uh, van alles. Kantoren, kassen uh, kinderdagverblijven de dag verblijven die s'nachts aanstaan. Uh, inderdaad, overal openbare verlichting uh, van, van straatlantaarns. van alles. Echt. Me, er is ook als je rondkijkt, is er ook opvallend veel licht. Nederland is ook het meest lichtvervuilde land van Europa. En het schijnt ook dat het elk jaar weer ietsje erger wordt. Nou, het Proberen dat een beetje, het licht een beetje te dimmen. Overigens compliment aan de gemeente Zandvoort, die uh, bij deze nacht, nacht heeft laten weten dat zij uh, de, op, de openbare verlichting na 12 uur, niet alleen vannacht, maar gedurende het hele jaar gaan dimmen. Ja, het leuke is dat uh, meteen de, de diverse restaurants hier in Zandvoort erop inspringen door uh, diners bij kaarslicht te gaan serveren. Oh, diners. Dat vind ik uh, erg opvallend, want ja, je kunt natuurlijk dat negatief zien, maar je kunt het ook positief draaien, nou, dat is dus nu gebeurd. Ja, en mooi. hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan dat, dat misschien een landelijke uh, dinner by candlelight uh, nacht <laughs> wordt georganiseerd? Nou, bedoelt u dat het, dat het allemaal vanavond spontaan gebeurt, of uh, hoe, wat, hoe, wat gebeurt er dan in Zandvoort? Ja, je, je weet dat niet, maar er is inderdaad door een heleboel restaurants hier in Zandvoort is er dus op ingespeld op de Nacht van de Nacht, mm -hmm. door uh, de lichten in de ja, diverse restaurants helemaal uit te draaien en ja. alleen maar kaarsen neer te zetten en dan bij het kaarslichten gaan we dineren. Ja, en dan maken ze ook reclame voor uh, van ja. de Nacht van de Nacht, zeg maar. Ja. Nou ja, ik ben, uh, ik ben er helemaal voor, ik heb het liefst dat ze dat ook bij ons melden, want kunnen we ook uh, nog, nog reclame voor ze maken als het moet, op onze site en zo, Maar uh, ik ben er natuurlijk helemaal voor, want wij, wij zijn uh, wij willen bewustzijn kweken bij mensen en, uh, en hoe dat dan precies gaat, ja, dat vullen mensen ook lokaal zelf in. Ja, we uh, proberen dan een beetje trendzettend te zijn in Nederland. We hebben al de nationale 50 dag die hebben wij uh, georganiseerd. Oh ja? Nou, dat wordt dan landelijk krijgt dat navolging. en de, de nacht van de nacht daar hebben wij dan een aanvulling op bedoeld door uh, restaurants die diners te laten serveren bij kaarslicht. Ja. Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als dat er verder door jullie wordt opgepakt en dat ja. dat landelijk een, een item gaat worden, ontstaan in Zandvoort, ja, ja. Nou, <laughs> dat er uh, restaurants uh, alleen maar nog serveren bij, uh, bij kaarslicht. Want ja, dat trekt natuurlijk ook weer extra bij ons die Nou, kaars, uh, dineren bij kaarslicht bij de nacht van de nacht is, uh, is al zo oud als nacht van de nacht hoor. Uh, ja, bestaan, zeker. We staan zeven jaar. Uh, nou, volgens uh, mij, dat wordt niet meer aan is antwoord, maar in ieder geval. <laughs> nee, oké, okay, maar goed, het, het, het gebeurt al, al langere tijd. Um, maar het is niet, inderdaad niet zo dat we gemeentes kennen die dat dan bijvoorbeeld uh, in elk, elk restaurant uh, voor elkaar krijgen. Also, dat niet, dat is altijd nog een beetje incidenteel geweest. Dus wat dat ja. betreft zou jullie inderdaad een scoop kunnen hebben als, dan, als dat iets groots wordt. Oké, okay, nou, mensen die uh, wat aanvullende informatie willen uh, zoeken of willen bekijken, dan kunnen ze doen op uh, www.mnh.nl. Milieu, Federatie Noord-Holland. Ja. Uh, kun je nog even telefoonnummer eventueel uh, noemen wat mensen kunnen bellen als ze wat willen weten? Niet dat dat massaal gaat gebeuren, maar je kunt nooit weten. Nou, voor deze, voor deze uh, nacht, als ze, zich, als ze naar bepaalde activiteiten willen, want dus ze kunnen ook wandelen in de duinen van, van, van, vanavond en zo, hè? Ja. dan is het handig om op de, de website uh, laterdonkerdonker.nl of de uh, nacht.nl te kijken, daar kan je alle, alle activiteiten zien en dan daar staan ook telkens per activiteit weer telefoonnummers en zo bij. Want als als men mij gaat bellen, daar heeft men ook weer niks aan. Uh, ik ben okay. met mijn eigen uh, soort, soort uh, apart ding bezig vanavond. Uh, ik ben coördinator voor Noord-Holland zal ik maar zeggen. Goed. Ja. Nou Manuel, in ieder geval bedankt voor je voor je toelichting. Wel nou, En dan. Uh, we hopen dat het uh, donker wordt. Ik denk. Okay. <laughs> Ik denk, ik denk dat het behoorlijk donker gaat worden. Oké, okay. okay. okay. dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Oké, okay. ja. Dag. En ook de mensen in de studio bedankt die het technisch mogelijk hebben gemaakt om ja. dit interview te doen. We gaan daar even naar muziek luisteren. Of gaan we meteen de afkondiging doen? Nee, we gaan even een klein stukje muziek. Wij stukje muziek. Ja, een klein stukje doen, want we hebben Julien Klemmen, een beetje Frans willen we daarin. Ja. chante. Ah oui. La grande vie. Okay. Ja, dus even heel kort Frans. Heel kort Frans, maar een beetje, beetje cultuur erin. Hè. We gaan afsluiten, Cor. Ja, we gaan alweer afsluiten, nog een aantal minuten. En dan is het alweer afgelopen. Dat gaat niet ja. als een speer vandaag. gaan. We hebben nog even twee mededelingen voor we aan de agenda toekomen. Eentje is van de politie, eh, Zuid-Kennemerland. Denk erom, eh, in het verleden in Nieuw-Wennep. En nu komt het dichterbij in Spaarndam. Zijn ze sleutels gaan hengelen. Oh. Door brievenbussen en overal vandaan. Autosleutels en je bent je auto kwijt. En het komt nou een beetje in de buurt van zand voor. Dus... Maar ik heb een auto. Dus... auto. Ja, nou ja, maar... Let heel goed op je sleutels. Ja, dat is het advies van de politie. Um, de agenda of, nee, oh ja, we hebben samen in het uh, programma ZFM Oud-Zandvoort, normaal zit ik in de studio uh, om, om 12 uur, maar nu even niet in de studio, hebben we uh, Jaap Kerkman, die gaat uh, iets vertellen over uh, de legendarische Ari Kerkman. En uh, Ari Kerkman die is uh, heel lang wethouder geweest voor uh, de gemeente Zandvoort, voor Financiën. En tevens oprichter, uitvoerder en bedenker van alle nieuwbouwwoningen van de EMM. Ja, het is vooral de EMM financiële ja, die iedereen kent EMM voor de Eendracht maakt macht af en toe zie je het nog staan zijn ook een wonnenvereniging te zijn in halen maar de EMM is straks het onderwerp tussen 12 en 1 bij nou, Zierville okay. Oud-Zandvoort. Goed. Dan, dan hebben we morgen 30 oktober het Dutch National Racing Team op het circuit. Uh, met de finales. Iets om uh, de moeite waard om te gaan kijken. Uh, en ook vandaag. Om vijf uur beginnend in KVO-Mestee. Na twee voorronden. De finale. Grote finale. Van het kampioenschap. Open kampioenschap. Garnalenpellen. Ja, ik zag het al even staan als het Nationale Kampioenschap Garnalenpellen. Weer een evenement wat nationaal uh, gaat beginnen. Ontstaan in Zandvoort. Uh, zondag 30 oktober. Om 10 uur tot 5 uur. Opendag met als thema Halloween op Manege. De baarshoeven. Ja. Wat zit dat eigenlijk? Ja. <laughs> meneetje, de, de, de Paardenliefhebbers kennen. Het. De paardenliefhebbers die kennen dat. Diverse demonstraties: springkussens, ponystappen, onderlinge wedstrijden verkleed in Halloween-stijl, ringsteken en nog veel meer. Woensdagmiddag hoor.